Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De gemeente Hoorn wil een breed stadsgesprek over racisme... en hoe inwoners met elkaar omgaan. Aanleiding is de onrust vorige week toen voor- en tegenstanders... van een standbeeld van VOC-kopstuk JP Koen op de been waren. Na de betoging was het erg onrustig in Hoorn. De gemeente is daarvan geschrokken. Een verschil van mening mondt volgens de gemeente vaak uit... in een ordinaire scheldpartij of erger... en daarom wil Hoorn een, een stadsgesprek waarin alle geluiden op tafel komen. En het ook gaat over ongelijke kansen, discriminatie en gevoelens van uitsluiting. Artsen in het Verenigd Koninkrijk willen dat de politiek snel kijkt... hoe een tweede golf aan coronabesmettingen kan worden voorkomen. De kans op een tweede golf noemen ze reëel... omdat de kans op lokale uitbraken toeneemt. Gisteren kondigde premier Johnson versoepelingen aan voor Engeland. Telecomproviders moeten mogelijk meer data gaan verzamelen en deze geanonimiseerd te delen met het RIVM. Daar maken ze zich zorgen over. Ze vragen zich af in hoeverre de gegevens herleidbaar zijn en ook kunnen worden gebruikt door opsporingsdiensten. De informatie kan volgens het RIVM helpen bij de bestrijding van het coronavirus.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 Handgels die bij de ingangen staan van openbare gebouwen... werken lang niet altijd, blijkt uit een steekproef van het AD. De krant testte 21 gels in meerdere steden... bij bijvoorbeeld kerken of supermarkten. En in zeker vijf gels zit niet genoeg alcohol om desinfecterend te zijn. In een van de reinigers zat zelfs alleen maar water. Het weer, tropisch warm met temperaturen van 27 graden in het noorden... tot 31 graden in het zuiden, op de wadden iets koeler... Morgen en vrijdag nog iets warmer en vrijdag tegen de avondkans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5-Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Inderdaad, als de temperaturen omhoog gaan, moet ook de muziek daaraan geloven. En dan is dit soort dingetjes die dan ook weer uit het bizarre platenvakje van mij komen. Hoewel, deze valt ook wel mee, want die is toch wel redelijk groot en uniek geweest. Nou ja, uniek. Reggae is het, uh, is het uh, toverwoord met dit soort uh, temperaturen. Aswat met Shine. Uh, Welkom bij het uh, tweede uur. En uh, daarin ga ik uh, nog eventjes uh, het uh, interview met uh, David Molenburg uh, herhalen. Wat ik afgelopen maandag heb uh, gehad. Eén, over zijn uh, eigen rol als uh, enige bestuurder in dit dorp. En twee, natuurlijk over de maatregelen die in het centrum zijn genomen. En drie, dat komt ook nog uh, zijdelings nog een beetje voorbij. Over ja, de komende dagen, want uh, als je nu naar buiten kijkt... Ja, dan kan het niet anders zijn dat er toch nog weer een aantal mensen besluiten... om deze kant op de, te komen. Hoe ga je dat dan doen? Dus dat uh, zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook uh, straks om half twaalf Mick Boskamp nog uh, in de uitzending. Ik uh, zal dadelijk misschien nog wel krijgen wat, uh, wat hij gaat uh, behandelen. Dus door zijn bril bekeken, het nieuws, in, in ieder geval. En, en natuurlijk met een scheef knipoog naar de autosport. Want okay. Okay. ooit had de, de frontvrouw van deze okay. meidenband, okay. de Cat Dolls, een verhouding met Louis Hamilton. Ik heb het over Nicole Schertzinger van de Cat Dolls.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 Crazy about you if you were my old oh, man. Maybe next lifetime, Maybe next lifetime. Possibly. possibly until yeah. then, old friend. So with me. <sighs> Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was?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 Terug naar maandag. Niet uh, met dit uh, nummer natuurlijk. De Pussycat Dolls, ik zei bij beide band. die is eigenlijk weer meer dan bij de groep. Uh, terug naar maandag, want daar was mijn inleiding uh, naartoe. Want uh, ik had afgelopen maandag een gesprek met uh, David Molenburg, de burgemeester van dit dorp. En hij is ook nu op dit moment de enige bestuurder van dit dorp. Uh, onder meer ging dat uh, gesprek daarover, maar ook over de maatregelen die worden genomen in het uh, centrum. Gaan we gaan weer even terug naar maandag. Goedemorgen, meneer Molenburg.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 Met heel veel passen en meten en heel veel overleg met ondernemers en ook met omwonenden op een aantal plekken besloten om meer ruimte voor de terrassen te geven. Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat heeft veel uh, discussie opgeleverd, maar uiteindelijk, uh, ja, dat, dat, uh, we hebben wel gezegd waar de ruimte gevonden kan worden, daar, uh, daar uh, pakken we hem ook op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 Wat mij betreft kan hij zo de landelijke radio op deze melden. Maar goed, ik heb het niet voor het zeggen en ook niet voor het uitzoeken. Maar het is een goed klinkend liedje Hard Race. Terug naar het gesprek met David Molenburg afgelopen maandag. Het ging onder andere ook over het, uh, de openbare orde. En daaruit voortvloeiende maatregelen die uh, nu genomen zijn in het uh, centrum. Uh, zelf had hij ook uh, over dat enige bestuurder uh, zijn. Ja, uh, had hij op een gegeven moment uh, ook wel iets uh, te zeggen. Het uh, is uh, wat hem betreft toch ook wel weer mooi dat er een eind aan komt. Want uh, dat is misschien wel te veel van het goede... om alle dossiers van uh, drie wethouders ook nog eens uh, erbij uh, te krijgen. Maar goed, uh, David Molenburg komt allemaal aan het woord. Ja, uh, er speelt ook nog iets anders. Ik weet niet uh, of uh, die signalen ook u bereikt hebben in, uh, in dat opzicht. Hè? Er zijn uh, horecaondernemers die, die toch nog wel een beetje moeite hebben... om bijvoorbeeld het publiek wat ze dus uh, bij hen hebben... Uh, ja, toe te spreken dat ze ook die anderhalve meter afstand moeten...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 Um, maar dat het ook vooral uit mensen zelf komt. Ja, uh, de eigen verantwoordelijkheid ook, waar, waar u ja. ook uh, eigenlijk op hamert. Toch? Juist. Zeker, ja. en daar gaat het uiteindelijk om. 12. En het ziet er niet naar uit dat ik uh, Ene Boskamp uh, straks om half twaalf in de uitzending heb. Wat er precies aan de hand is, dat uh, ga ik uh, nog even verder uitzoeken. Kan wel eens voorkomen. Ja, ik weet niet wat het is. Dat, uh, dat gebeurt nog wel eens uh, bij, uh, bij Mick, maar uh, niet uh, gewanhoopt. Wellicht dat hij er sowieso morgen is. En anders, zo dadelijk nog... Maar goed, uh, zover is het nog niet. Arjan met de Circle of Blame was dat. Uh, nadat ik uh, het uh, gesprek met uh, David Molenburg nog even één keer in de herhaling heb uh, laten horen. Het uh, tweede gedeelte, wat, uh, ja, er zat nog een gedeelte erachter. Uh, dat uh, was meer het uh, muzikale gedeelte. Want uh, uh, feit is dat de man ook nog uh, een enorme muziekliever hebben is. En uh, hij ook uh, regelmatig bevrijdingspop heeft uh, um, Bezocht en dat is uh, ook de reden waar uh, dat gesprek uh, verder over ging. Maar dat heb ik even buiten beschouwing uh, gelaten, omdat dat uh, nu niet uh, ter zake en relevant is uh, voor uh, de uitzending. Goed, het is bijna half twaalf. Uh, dat is het nog niet. Maar we gaan. Kijk, nou eens. Kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Dat is. Dat is uh, ja, ik, ik, ik heb u aan de lijn, uh, meneer Boskamp. Maar ik zet u er gelijk ook meteen op als u dat niet erg vindt. Ja? Uh, dat ga ik dus nu meteen doen. Dat is uh, heel fijn. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment uh, twee dingen tegelijk uh, midden in de uitzending... Boom, is iedereen in één keer. Goedemorgen, Mick. Ja, zo ben ik. Ja. Ja. Ik ben... Ik ben zo'n pijl te gek op, op die boskamp Ja, ja, ja. Weet je, ik, ik vind het wel geweldig. Want ik, ik had er echt zoiets een hard hoofd in. Ik denk, nou, dat, dat wordt wel... Dat wordt, dat, dat wordt voor morgen. Maar uh, goed, ik, ik, was nog, ik was nog even bezig... Met, met een stuk afkondigingen te doen. Maar uh, je belde in één keer midden in, in, in de uitzending. Ja, dan moet ik en die telefoon... en doorpraten. Dus, uh, maar goed, ik heb, het, ik heb het voor elkaar. Dus uh, je hangt. En dat, en dat is al heel fijn. Uh, ja, heb jij eigenlijk iets nog gevonden van de afgelopen 24 uur door jouw bril bekijken? Is de paus katholiek? Die... <laughs> ik weet het niet. <laughs> ik ik bedoel, wat is dat dan voor vraag. Ik heb altijd nieuws. Ja, ja, dat geloof ik ook meteen, maar ja. is de paus katholiek? Ja, ik weet wel dat die paus emeritus nog in Duitsland is geweest deze week. Maar goed, daar wil je het niet over hebben, denk ik. Nou ja, kijk, wat groot nieuws is, echt groot nieuws... ...is dat ik morgen met die artikel in de Zand van zijn krant sta. Meen je niet? <laughs> ja, Joop... Je kan mij alles wijsmaken, hè? maar goed. Dus... Joop van Nes heeft me geïnterviewd en hij heeft er een mooi stuk van gemaakt. Oh. Zoals, je zoals je misschien weet, ja. heb ik dus elke week, heb ik al een paar keer ook op, op ZFN heb ik dat verteld... Ja. ...dat ik elke dinsdagavond samen met een, met een ervaringskundige collega... Ja. ...doe ik de herstelgroep Verslaving in, in de blauwe trem in, in Zandvoort. Ja. En daar, daar ben ik over geïnterviewd. En dat willen ze natuurlijk ook weten, dat wil is natuurlijk echt, want hij wil dat alles weten. Ja. En ik was natuurlijk nieuwsgierig ook uh, hoe, hoe, hoe ik het uh, zelf heb aangepakt in, die, uh, in dat herstel van Verslaving. Uh -huh. Uh -huh. Ja, en dat blijft, kijk, wat ik, dat is wel interessant, want dat lees ik, dat is wel nieuws, eigenlijk nieuws dat ik dan zelf tegenkom. Uh -huh. Ik, ik zie dus overal staan, altijd als het gaat over, uh, over iemand uh, die herstellend uh, die is, mm -hmm. over we hebben het al eerder over gehad, over ex-verslaafden, weet je wel. Ja, ja, dat, dat heb en, je een paar weken geleden verteld, ja. Het ja, ja. bestaat gewoon niet. Dus daar heb ik even, even een dingetje over gedaan ja. en dat komt dus morgen. Dus mensen, mm -hmm. luisteraars, zandvoorters... Uh, uh, uh, morgen komt er een legendarische... <laughs> <de koran> <laughs> ja, ja, goed. In ieder ja. geval, dat gezegd hebben. Er is er natuurlijk wel, uh, ik ben erg geschrokken van het uh, van bericht vandaag in de Telegraaf. Ja. Uh, de bericht is een ramp. komt op de hoofdstad af. Uh -huh. Er komt er een ongekende ramp op Amsterdam af. Een divers sector in de stad. Ja. Zo ongeveer 80% van de bedrijven vernieuwt gaan. 80% procent, ja. Ja, dat is een hoop. Dat is een, ja, ik... een gidszwart scenario. Hè, die ja, ja. MKB schetst daar. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Het, het is te bespottelijk voor woorden natuurlijk. Ja. Dat dat kan gebeuren. Ja. En, en ja, je ziet het hè. Het, het ene moment is Amsterdam... Uh, de artikelen... Uh, ik kan me herinneren dat het zelfs in, in, in, uh, in februari nog geschreven werd... Hmm. ...van dat Amsterdam ze opmaakte voor een, voor een nieuw toeristenseizoen. Ja. En dat ze hun bos nat maakten, want ze bang waren dat de, dat de stad overspoeld zou worden. Ja. Ja. En wat zie je nu? Weet je? Het is ongelooflijk dat zoiets zoals een coronavirus het kan bewerkstelligen dat de, de, de, de, het helemaal 180 graden gedraaid is nu. Weet je? Ja. ja, ze moeten het nu hebben van de, van de stedelingen zelf. Uh, ik heb ergens gelezen dat, uh, dat uh, het een ontdekkingsreis uh, moet uh, worden voor uh, de Amsterdammer, heb ik een beetje begrepen. Dat, dat, dat las ja. ik ook ergens. Dus, ja, ja dit is, dat, is toch, dat, is, dat is ongekend. Jaap. En ja. Ik, ik, ja, ik maak me daar, daar als, als Nederlander maak ik me daar natuurlijk ongelooflijk veel zorgen over. Ja, ja wie is? niet? Ik denk, ik, wie niet, maar uh, ja, <laughs> ik, ik, ik denk toch altijd weer in, in een oplossing. Ik denk dat daar toch wel weer een oplossing voor gaat komen. Hoe dan ook, nou, linksom of rechtsom? Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ja. Ja. Nou ja, dan, dan hebben we natuurlijk... Uh, ja, Kijk, ik dacht, corona worden er een beetje moe van. Maar ik bedoel, als er dan iets gebeurt wat heel belangrijk is... dan moet ik het toch even melden. Ja. Zoals bijvoorbeeld vanavond, hè, dan is het dus uh, zeg maar, een persconferentie. En Rutte die maakt vanavond het een aantal dingen bekend over de coronamaatregelen. Ja. En je hebt hier een verdere versoepeling. Ja. Maar... Ja. De anderhalve meter afstand blijft de norm. Ja. Dus, uh, nou goed, daar ga ik het niet over hebben. Wat nee. ik ervan vind. Ja. Uh, nou ja, kijk, uh, dit, dit zijn plannen om het, uh, om het publiek weer toe te laten bij het betaalde voetbal. Nou, dat is goed nieuws. Dat is zeker goed nieuws. Zou dan, vanaf september zou dan een derde van de stadions gevuld kunnen worden. Uh -huh. Mits er nog steeds anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Nou, dat, dat, uh, ik, ik wens... Uh, ik wens de, de, de stadiondirecteur een hele prettige wedstrijd. Want dat, lijkt, dat ja. lijkt me echt zo verschrikkelijk lastig. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, Ach, maar ze, ze, hebben al, uh, ze zijn bezig met proeven bij de, de Johan Cruijff Arena. Hè, om te kijken of ze ook grootschalige evenementen op die manier kunnen uh, laten plaatsvinden. Dat is dus niet alleen de voetbalwedstrijden. Maar ook uh, misschien uh, in het licht daarvan uh, evenementen. Ik weet het niet. Popconcerten, dat soort, uh, dat soort dingen. Dat, daar hebben ze het ook al over. Dus, dus ja. En daar schijnt Hugo de Jonge bij betrokken te zijn. Ja, nou ja, weet je, we, we zien het wel. Ik ja. vind, het, vind het goed nieuws in ieder geval. Ja, ik ook. Maar wat, wat, wat ook is, uh, uh, er is een nieuwe norm hè, met die bovengrens die van 100 personen zou het worden. Hè. Hmm. Het zou 300 30, gaan in de horeca bijvoorbeeld, in de restaurants. Ja, kopen. Dan is dat nog maximaal 30 bezoekers. Hmm. Maar ja, per 1 juli zou het worden van 100, maar die bovengrens is er nu vanaf. Ja. Dus, dus niet meer het aantal personen wordt leiden, maar de omvang van de ruimte. Ja. ja? ja. Nou, dat, ja. Lijkt, dat lijkt me ook een gezond uh, streven, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, dat is het ook zeker. Ja. Alleen wat, wat natuurlijk ook wel lastig is in mm. uh, de scopen dan, hè, mm. uh, ook weer die anderhalve meter, want die wordt natuurlijk overal uh, wordt die toegepast. Mm. Ook in, in, in restaurants, grote restaurants met grote terrassen, lijkt het een enorme uh, logistieke uh, uitdaging om dat voor elkaar te boksen. Ja. He? ja en, en wat natuurlijk ook reserveren is, is blijft verplicht hmm. uh, uh, uh, uh, en er moeten voldoende b en uitgangen zijn maar ja zodat er nergens opstopping ontstaat dat hmm. lijkt wel logisch ja. en er wordt uh, de uitbaters die, die, die moeten aan bezoekers vragen of ze gezondheidsklachten hebben. Ja. Ja. Uh, dat lijkt mij ook uh, ja was je, uh, gaat het, ja, ik moet even een beetje plastisch uh, denken. Maar uh, had je nog meer onderwerpen dan, dan dit? Of uh, was dit nog niet helemaal klaar? Ja, ik zeg het een beetje, een beetje kort door de bocht. Maar het, uh, ik bedoelde verder alleen maar uh, mee dat. En, heb je nog meer? Ja, tuurlijk heb ik nog meer. Ja. Wat denk jij dan? Ja, nou. Kom op, dan maar een beetje. Ja, ja, nou, ja, weet je, ik, ik, ik zit te, zat te twijfelen of, nou, of ik nou iets, iets wil zeggen over Hugo de Jonge, die, die CDA-lijsttrekker uh, in ja. wordt. Ja. En een beetje in de, in de weg wordt gezeten door, door, door, door die andere dame. Mona nou... Geijzer, ja, ik vind het wel schitterend eerlijk gezegd hoor. Ben je echt zo'n ja. dans type die zegt, ja, wat nou, ik uh, kan er ook nog wat van. Dat hou uh, dat, ik wel ja, van, dus... Want dat, dat is even een dingetje. Eh... Uh, uh, uh, ik, ik, ik, ik zou voor die dame gaan, Jij niet? Ja, ja logisch. Uh, en ik zal je ook uitleggen waarom. Ik, uh, nou, ik, ik, ga je, ik, ga, ik ga je iets uitleggen. Heel, heel kort. De, kijk, ik, ik, ik, ik heb uh, ooit te maken gehad met een provinciaal bestuurder. De man heet Jaabond. Bond. Is net als ik een enorme muziekliefhebber. Net als onze burgemeester. Ook in dit dorp muziekliefhebber. En uh, Jan Bond is een redelijk bekende van Mona Keizer. Dus, uh, en die heeft al uh, redelijk wat positieve dingen daarover verteld. Dus ik twijfel daar niet aan. Dus als, uh, kijk, als, als, als zo'n iemand dat zegt, dan ga ik daar gewoon ge geweldig in mee. En uh, ja, jij zegt het nu ook. Dus ik uh, zou zeggen, uh, dan wordt dus dame nummer twee uh, als uh, lijsttrekker van een politieke partij. Uh, en uh, wat mij betreft ook een dame als premier in dit land. Dat mag ook. Ja, als nieuwsvoorziener ben ik eigenlijk, heb ik eigenlijk één grote makker, want ik ja. doe het natuurlijk wel goed bij, heb ik het idee, maar <laughs> ja. ik ben heel slecht in namen. Ja. Dus in Petrol hou ik helemaal niks meer. Ja, de andere dame is Sigrid Kaag van D66. Precies, daar wou ik het over hebben. Want, ja. die ook, want, want de dames, die zijn wel, ik weet niet wat het is, maar die zijn goed bezig, want die wil ook nog premier van Nederland worden. Dat, dat zeg ik, dat, uh, maar goed, dat kan Mona Keizer eigenlijk ook hoor. Dat, uh, daar uh, zeg ik, uh, nee, nee. ik zeg blind, die kan dat ook. Het, het lijkt me toch geweldig dat we een vrouw hebben als minister-president? Ja. Dat moet, dat moet, zullen we daarvoor gaan? Zullen we daar... uh, ik, ik, wij pleiten dus nu stem op een vrouw bij de volgende verkiezingen. Ja. Ja! Ik, ik, ik ga dat doen, zeker, ja. 100 procent. Uh, goed, eh. Uh, uh, Eén dingetje nog, uh, Mick. Uh, ik weet niet of je nog iets had, maar ik heb zeker nog één ding. Uh, dat heeft uh, ik, ook te ik maken. Ik heb, ik heb wel niets meer, meer. Nee, oké. Okay. Ik heb nog één ding. Sluit aan op, uh, omdat ik zo gisteren uit mijn slof schoot over dat basisinkomen. Ik heb een tweede onderbouwing. Uh, er was, uh, was, uh, zag ik bij de NOS op de website iets staan over die uh, ouders die, uh, die kinderen gebonden toeslag uh, moeten krijgen. Er was een een of andere commissie, die had er uh, ten onrechte die mensen alweer ergens. Uh, uh, afgeserveerd, en dan blijkt dus dat ze dat nog een keer moeten doen, want er schijnen een aantal dingen niet komen. Waardoor ik zeg: dat kan veel simpeler. Had gewoon die hele, hele toeslagencircus afschaffen met die hap en uh, maak er een basisinkomen van. Heb je ook geen gedonde ook uh, over dit soort dingen? Maar kennelijk denkt men wat uh, moeilijk. Dus dat was mijn ja, nieuws. Ik, ik verander mijn mening. Ik ga helemaal niet op die dames stappen. Ik ga stemmen. Ik ga op jou stemmen. <laughs> Ik wil dat jij minister, pre nou, ja, minister, pre ja, minister president van Nederland maar. Ja, of, of ik het word is press 2. Maar goed, uh, ik, uh, ik, ik kom nu weer even van mijn zeepkist af. Dan uh, praat ik weer even, net als mijn oudste zus, hard day's night. Dat is weer een ander verhaal, maar goed. Ik, uh, ik dank je weer voor de bijdrage en morgen spreken we elkaar weer. Oké okay, man, hoi. Ja, dat was uh, Mick Boskamp, weer even verder met uh, de muziek. Hier is uh, Willemijn de Boer met Doorgaan.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 With the sun. It's stupid, it's stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, gets stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, it's stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, gets stupid, get stupid. Zona was dat samen met uh, die andere uh, uh, vogel van uh, Pharrell. Ja, moest even zoeken. Pharrell was dat. Die, uh, die hoorde hier ook. Uh, Give it to me. Ze heeft ook uh, vaak met wisselende producers uh, gewerkt. En dat heeft ook wisselend succes opgeleverd. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Dit uh, stamt weer ergens uit 2008, uh, die kant uit... Uh, maar uh, rondom Madonna is het iets uh, wat uh, stiller geworden. Zeker na dat uh, wat vorig jaar bij het Eurovisie Songfestival uh, te merken was. Daar uh, hebben toch heel wat mensen schande van gesproken. Daarvoor hoorde je doorgaan uh, van Willemijn de Boer. Uh, weer naar de stad Utrecht. Wat een hele mooie stad is voor Leon van S. Maar er komt ook nog iets uh, anders uh, vandaan. Namelijk een uh, hele leuke band. En die wordt uh, min of meer voorgezeten door Johanneke Kranendonk. Het komt namelijk uit haar koker, Joe Marches. En dit liedje heeft ze ook zelf geschreven: Monsters. Dandelion waren dat met Paris at the break. Uh, en dan nog een heel veel woorden erbij. Uh, het bracht de tijd op, wat is het, zes minuten voor twaalf. Daarvoor hoorde je Monsters van Joe Marches. Nog uh, iets over dat liedje zelf vertellen. Want uh, ooit heeft Johanneke dat uh, geschreven. Omdat ze een, ja, bang was voor de, leiders, de wereldleiders in de wereld. En uh, dat uh, waren wat demonen in haar hoofd uh, verschenen. En ja, toen moest ze daar een liedje over schrijven. Dat heeft ze gedaan. Uh, en uiteindelijk is dat uh, dit nummer geworden. Dus er zit wel degelijk nog iets achter in uh, dat, uh, dat opzicht. Um, nou ja, morgen, uh, dat, uh, dat is wel even vooruitkijkend... Uh, dan zit sowieso uh, de formateur Erik van den Burg nog, uh, nogmaals in de uitzending. Uh, dat heeft alles met de afwikkeling van uh, de vorming van het uh, nieuwe college te maken. Uh, Zandvoort uh, krijgt vanaf 30 uh, juni waarschijnlijk uh, weer een, een volledig bestuur. Tenminste, dan gaan we op weg naar een volledig bestuur. Want afgelopen zaterdag heeft Van den Burg al gezegd... dat er nog een procedure is waarbij de Partij van de Arbeid... de uh, leden nog wil uh, informeren met het uh, akkoord wat bereikt is. En uh, D66 is op zoek nog naar een wethouder. En of die al gevonden is, dat is uh, nog uh, de tweede vraag uh, die beantwoord uh, moet worden. Dus er zijn nog uh, kleine horders, uh, maar over uh, portefeuilleverdeling... dat zal uh, dan, dan waarschijnlijk ook uh, wel naar buiten toe komen. Dat uh, is allemaal morgen. Maar zover is het nog niet, want we moeten ook nog dit uh, fijne programma nog af gaan sluiten. En dat uh, ga ik uh, nu doen, want uh, morgen is er weer een dag... En dan mag ik hier weer staan. Dan wordt het een dubbele dienst draai denk ik. Tussen 10 en twaalf dit programma doen. En morgenavond dan om 8 uur nog eens een keer vrolijk op bij een programma Auteur en DIVFM. Ja, waar je zin in hebt. Ik heb nog net niet hier een kampeerbed staan. Het scheelt niet veel. Morgen weer een dag. Hier is Haver Jones. Tot morgen. Dag. From the things we play